Album shit Album shit 2007, 2007. Ultimate 2007. BBH WTR Jullie willen ons, nou dat ga je dan ontdekken Erg je naar groot vet, gedrukte veste lempers Je kijkt tegen ons op, want elke klieg gaat neppen Nee zeg maar niks, want je pad met spetters Vergeet je soms de letters. Ook al verdedig je, we rammen dwars Doe je tegenstand, waar je niet kan. Vele rappers gaan te nommen, En worden als er niemand naar de ton verzonden. Vandaag geen problemen Maar lekker feesten, weg van alles en te keer gaan Als losgelaten beesten 2007, we moeten overleven En zullen overnemen Overgeven, je kunt het vergeten We zijn gewoon wat anders, ultimate bitch Hey en hey, je kent me als geen ander Een Nederlander rechtstreeks In je feest en je ziet me makkelijk Want ik ben een bleek scheet die ik je klaar, dit is 2007, vergeet de cijfers ik zet je vast, met heb geven, we zijn aan ik Begin maar vast met testen jij je breed denken, ga je grenzen dan verleggen. Ik blijf tot het einde en dan kun me vast. Shit is gestoord, ey. Ik ben niet gek van mast, allemaal is mijn plaats. En daar ligt mijn verleden, maar bevorder me zelf en leef 2007. Nergens zijn problemen. Ik pak wat ik kan pakken en dat wat naar me toe komt. Dopen dan nooit te voren, we komen overdreven samen met WTR en de beatmaker. Gaat je weten deze shit is de heet Een nieuw album plus de fucking Mixtape ay, 2007, dit is de knal En we rachen op die beat tot de dood ons zal scheiden. Het is die Ultimate, ik weet je spécie mee, want die boy die represents, allemaal matchy, die age. Het is die Ultimate, ik weet je spécie mee, want die boy die represents, samen met die age. Het is die Ultimate, ik weet je spécie mee, want die boy die represents, allemaal matchy, die En deze bedankt, UDH, e was zijn geweldige beat www.boomapp.nl Slash Ultimate Daar kun je mijn tracks checken Check ze zeker Album 2007 Checken die shit Thanks Ultimate